In Arnhem heeft een brand vannacht een huis verwoest. Ook de naastgelegen woningen liepen veel schade op. De bewoners van de huizen konden op tijd hun woning verlaten... en worden tijdelijk ergens anders ondergebracht. Het vuur brak tegen één uur uit op zolder... maar de brandweer kon niet voorkomen dat er veel schade ontstond. De oorzaak van de brand in Arnhem is nog niet bekend. Het weer vanuit het noorden bewolking en in het waddengebied al kans op sneeuw. Overdag trekt de neerslag naar het zuidoosten. Vooral in het westen en noorden van het land kan het gaan ijzelen. Het wordt 3 graden in het noordwesten vanmiddag tot min 2 in het zuidoosten. Tot zover het NLW Journaal. <treekt> ABB Verkeersinformatie. De A28, Zwolle richting Amersfoort, is dicht tussen knooppunt Hoevelaken en Leusten. Om toe een ongeluk. Er is een omleiding ingesteld. Het verkeer moet rijden via Utrecht en Hilversum. Dat zijn de A1 en de A27. Dat zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. VNN, VNN, 47. Crack the playlist. Je luistert naar 4.7 hier op Radio 1. Het is drie minuten over vijf. We gaan het later in dit programma nog weer hebben over Whitney Houston. We proberen contact te leggen met Arjan Timmermans. Die is in Los Angeles Beverly Hills bij het hotel waar Whitney Houston is overleden. Hij verslaat daar uh, het nieuws voor uh, een blog van de Grammys. En doet dat zometeen ook voor onze rond half zeven is dat. Uh, maar eerst even wat anders. Crack the playlist met Birgit Schuurman, haar eerste plaats. Crack the playlist. Nou, de eerste wil ik eigenlijk een nummer uh, draaien. Dat heet Klein Beginnen. Dat heeft Jan Groenteman voor mij geschreven. En daar begin ik mijn voorstelling ook mee. Het Grote Verlangen. Ik heb eigenlijk de platen opgehangen aan mijn, uh, aan mijn voorstelling. Mm -hmm. uh, maar dan vier of vijf nummers, inderdaad, die hoor je van mijzelf. De vertolkingen van Andermans nummers. En de rest de originele. Ja. Uh, want uh, ja, mijn voorstelling gaat... Het heet Het Grote Verlangen, het is een verhaal over de liefde in al haar kleuren. Mooi, lelijk, uh, hebberig, uh, vrij, alles, uh, zoals liefde is. Mm -hmm. Maar de liefde is eigenlijk alleen mooi, dat gaat niet om hoe we ermee omgaan. <laughs> en uh, en Klein Beginnen gaat over dat mensen inderdaad uh, ook van mij allemaal voor te beelden hebben. van Ik zou wel of stoer zijn of wild of rauw. Of, uh, of, maar ik kan het allemaal zijn, maar wat ik nu wil doen, ik wil Klein Beginnen... Ik wil heel zacht zingen en ik wil ook gehoord worden als ik fluister. En daar gaat dit nummer eigenlijk over. We gaan in een luister. Klein beginnen. Als je zegt dat ik hard moet zijn, kan ik hard zijn. Als je zegt dat ik lief moet zijn kan ik lief zijn Als je zegt dat ik flink moet zijn slik ik zo mijn tranen in en kan ik flink zijn Als je zegt dat ik mooi moet zijn kan ik mooi zijn En als je zegt dat ik rauw moet zijn kan ik rauw zijn maar wil je horen wie ik werkelijk ben? Zeg dan maar even niets. Dan moet je stil zijn. Want ik wil heel zacht zingen. Ik wil heel zacht zijn. Laat me klein. Ik sterk moet zijn, kan ik sterk zijn? Als je zegt dat ik wild moet zijn, kan ik wild zijn? Ga uit de We beginnen hier op Radio 1 uit uh, de voorstelling Het Grote Verlangen met Birgit Schuurman. Goedemorgen nog een keer, Birgit. Goedemorgen. Uh, wat is de volgende waar we naar gaan luisteren? Het volgende nummer is uh, Leave Me With The Monkeys van Sophie Hunger. Mm -hmm. Hunger? Hunger? Ik weet het nooit. Uh, dit nummer doe ik ook op mijn voorstelling. Dat doe ik helemaal a cappella met mijn uh, band. Maar uh, ik vond het heel mooi om het origineel te laten horen. Dus volgens mij is het van uh, nou, het één of twee jaar geleden. Het, het, en Ik vind het een heel ingetogen mooi nummer waar ze echt mee ja, ik kan me er helemaal in verliezen en ik ga helemaal in haar wereldje mee. Ik kende deze vrouw niet nog voordat ik deze platen een jaar geleden hoorde en ik was gelijk verkocht. Dus daarom doe ik hem ook in mijn voorstelling. Leave me with the monkey, Sophie hunger. Upstairs they have begun to sweep. The floors and night begins to speak of possibilities. Silence promises cities full of story lines. Do I have to sing those rhymes? Possibilities broken promises take away your easy jokes leave me with the monkeys i Hunger Leave Me with the Monkey and crack the playlist. De volgende gaat, is De volgende is, uh, ja, we gaan nog niet helemaal los qua heftige liedjes. Het is natuurlijk ook nog vroeg. We mm -hmm. <laughs> moeten mooi wakker worden <laughs> of we uh, mooi gaan slapen, mensen die het nu horen, uh, is uh, Unintended van Muse. Dat vind ik gewoon een wonderschoon liedje. Uh, is, uh, ja, Matthew Bellamy de zanger is zo. So Breekbaar met zijn stem. Ik weet dat sommige mensen you love him or you hate him. Ja, sommige mensen vinden het echt dat krijg <laughs> krijgen een soort astma aanval zo om ongeveer weer zo inademen voordat hij gaat zingen. Ja. Ik vind dat echt fantastisch. En ik vind het echt zo'n mooi liedje. Het gaat gewoon over ha, de juiste liefde, maar op het verkeerde moment. Unintended Muse. En dat zijn de liedjes, Birgit, die jij uh, meezingt, zingt, mee eigenlijk, vooral in Ja, audio. absoluut, ja. Eigenlijk uh, alle nummers die ik nu uh, uh, ga draaien dit uur, die, die, die zing ik in mijn voorstelling. En ik heb dus inderdaad een paar waar je inderdaad mijn versie hoort. En de andere wilde ik jullie absoluut het origineel niet uh, van onthouden. Mm -hmm. uh, dus ik vind dit uh, echt... Ja, dit nummer kan ik echt... Uh, uh, Luidkeels uh, mee meeblaren. Uh, elke keer weer ook. <laughs> wat zeg je? Elke keer weer ook. Waarschijnlijk. Absoluut, ja, nee, absoluut. Dat, ja, nee, ik moet ook geen nietjes voor mijn voorstelling kiezen. Dat ik denk, nou, na tien keer ben ik er wel klaar mee. Nee, want je moet ze vaak spelen, natuurlijk. Dat, dat ja, is... maar elke keer is anders. Ook, ja, sowieso. Ja, ja, bedoel, is, is natuurlijk echt... de sfeer van de zaal alleen al wat je krijgt. Of als, net, als er net iets gebeurt op het podium, of uh, iemand maakt net een foutje, of uh, je bent net niet goed bij stem. Of er is. Of de, de, de, het is elke avond is gewoon echt anders. Ja, en. en en heb je dan ook wel eens dat je denkt van nou, deze, deze keer hou ik het liedje wat kleiner en de andere keer uh, ga je weer wat, wat meer los ofzo? Ja, ja ik, wel wel dat ik, ik heb wel dat ik inderdaad, als ik dit nummer aan Nintendo doe, dan probeer ik wel altijd echt heel klein echt te beginnen en dan op het laatste uh, eindig ik ook bij de drummer half in zijn nek zittend. Ja. Het is een theatrale voorstelling. Ja, ja, ja, ja, ja, ja uiteraard. <laughs> en, uh, <laughs> en dan ga ik wel los inderdaad. Ja. De volgende, welke gaat dat worden? Dat is uh, mijn versie van Crazy in Love. Van Beyoncé. Ja, oké. En maar weer een beetje meer geënt ook op de versie die Tracy Bonham ooit heeft gedaan. Maar dan hebben wij hem nog iets meer do-wap versie ervan gemaakt. En dit is eigenlijk het eerste nummer dat ik met mijn geliefde Arne Tone heb gehoord in de auto in Miami waar wij elkaar ontmoet hebben. En dit is echt wel ons liedje. Crazy in Love. Your love can do what no one else can. Got me looking crazy right now. You love's got me looking crazy right now. Got me looking crazy right now. You touch, got me looking crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss, got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love's got me looking, got me looking so crazy in love. I talk to my friends so quietly Who you think he is, look at what he done to me Tennis shoes, don't even need to buy a new dress If you and there ain't nobody else to impress It's the way that you know how my body moves It's the way my heart skips a beat when I'm with you And I still don't understand Just how your love can do what no one else can Got me looking crazy right now Your love's got me looking crazy right now me looking crazy right now, your touch. Got me looking crazy right now. Got me hoping you save me right now. Your kiss. Got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love. Got me looking. Got me looking so crazy in love. Looking so crazy in love. Got me looking. Got me looking so crazy in love. you got me strong and I don't care who sees you got me you got me got me looking crazy right now your love's got me looking crazy right now got me looking crazy right now your touch got me looking crazy right now got me hoping you'll page me right now your kiss got me hoping you'll save me right now looking so crazy in love's got me looking got me looking so crazy in love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 In love, gedaan door Birgit zelf. Is dat nou, zijn dit nou dingen? Uh, dat je aan. Uh, ik bedoel, je, Het is dus jullie liedje. Maar zijn ja. het, heb je dan niet echt zoiets van, nou weet je wat, hier moet ik gewoon eigenlijk van blijven. Of zijn het juist dingen waarvan je denkt, hier wil ik juist een extra een eigen versie van maken? Ja, ja absoluut. Want ja? het is echt totaal niet meer. Het is geen Beyoncé <laughs> meer. Het nee. is echt een totaal ander liedje. Je merkt ook dat mensen pas tijdens het refrein, dat je ze niet aankijken. Oh. Hé, hey, is, is het. dat liedje? <laughs> dus dat is heel leuk. Ik denk ook als je inderdaad uh, een nummer, uh, als je dat uh, ook ja, zelf, een, uh, je eigen interpretatie eraan geeft. Dat dus moet geen zalmix show worden. Je nee. moet wel je eigen, ja daardoor, daardoor maak je een liedje eigen. Zijn, en, zijn er liedjes waar je, waar je wel vanaf moet blijven of mag je eigenlijk alles wel... Ik vind uh, dat iedereen overal aan mag komen ja. maar met de juiste intentie is. Er zijn geen heilige huisjes wat dat betreft. Ik vind het zelf niet. Nee. Ja. Was, was de Weet, volgende? Vind jij dat? Nee, dat nee. Vind, dat nee vind, denkt, oh, daar mag je echt niet aan Nee, komen. helemaal niet. Ik vind juist ook dat, je, dat, dat als je je eigen versie ervan maakt... en het is een hele mooie versie... dat is juist een meerwaarde van... Ik bedoel dat is toch muziek, toch? Ja. Iedereen, uh, iedereen luistert ernaar op zijn eigen manier. Ja. Nee, ben met je eens, eens. We gaan naar de volgende. De volgende is... Um, ja, om toch een beetje meer richtingen... Uh, als je dan nu gaat slapen... maar je hebt nog een... Denk, nou ik ga niet slapen. Er ligt gewoon een heel leuk persoon naast me waar ik misschien wel de liefde mee wil bedrijven. Mm -hmm. Dan moet je nou naar dit nummer luisteren. Want ik kom van de CD Black Cherry van Goldfrapp. En dat vind ik gewoon de beste sex CD ever. Ja. Gewoon dat hele, de hele CD, die vanaf het eerste nummer tot de laatste, neemt je mee in een bepaald soort uh, flow, die uh, liefdesstel bepaalt. Mm -hmm. En uh, dit nummer is uh, Tiptoe van Goldfrapp. So enjoy. You <laughs> need Van Goldfrap. Zij is toch met die... Dat als zij op het podium staat... Dan heeft ze toch zo'n zo raar ding in de handen... Uh, waar, ze dan met, met, met, waar, waar dan een soort van elektriciteit uitkomt. Heb jij al... Oh ja, dat heb ik niet gezien. Ja. Ik heb haar wel in het paradies al gezien. Maar dat, ik zat toen in een windmachine onder de... Eh... Uh, <laughs> ze, ze heeft dan zo'n... Zo'n ding, ik weet niet eens wat het is, maar het maakt een geluid. Elke keer als het meest zwaar hoor, hoor je dan die elektro van, woe, woe, dat hoor je dan zo rondgaan. Een Ja, ik ja, ik heb geen idee wat het is, maar het was echt het was echt crazy business die hele goldfrep. Ik vond het ook te gek al altijd. Ja, ik ben echt zwaar fan. Ja. Wat is de volgende? Het volgende nummer is Kiss of Fire uh, van Georgia Gibbs, en dat vind ik uh, ja, een heerlijke oude wet. Uh, uh, platen die uh, vol passie en tango... en een lekker kraakje nog volgens mij ook in de opnames. <laughs> uh, ja, dus gewoon... Uh, dit vind ik muziek, hoe muziek gemaakt moet worden. Zou je hem zelf willen doen? Of doe je hem ook zelf? Hey, ik doe zelf. deze ook zelf. Deze doe mevoren. je ook zelf, ja, ja, ja, en dan wel met... Uh, Inderdaad, mijn, uh, mijn drummer die speelt daar Cajon op, weet je, zo ik weet niet of je weet wat dat is. Het ziet eruit als dus een oude speakerbox waar je op zit en waar je op kan trommelen. En Bas speelt contrabas en iedereen is echt één grote akoestische bende dan op het podium. En, uh, en het licht uh, wordt rood en het wordt een, een soort nachtclub in één keer dan. Dus dat is altijd een heel mooi moment. Het is een beetje de omslag in de voorstelling uh, wanneer het... Uh, This thing eats me sexy. Okay. <laughs> Georgia Gibbs and the Kiss of Fire. I touch your lips, and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of mine. And though I see the danger, still the flame grows high.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 slave then it's a slave i want to be Please. Mm -hmm. Gips en the Kiss of Fire, hier in Crack the Playlist, met Birgit Schuurman. Je bent een leuke liedje aan het uitzoeken. Um, sommige de, uh, daarvan uh, zing je dan zelf. W wat is je selectie geweest hierin? Zijn dat dan De liedjes die je zelf zingt, zijn dat de beste, die, de, die, de, de, de mooiste varianten van jezelf? Of is het of dat... puur toeval? Wat zeg je, de liedjes nou, die jezelf... ja, nee, je Je hebt een paar tussen zitten, Die, die, die, die, die, die dat zijn van nou ja, Ik kan natuurlijk mijn hele plaat draaien, maar ik dacht Uiteraard. ja, dat kan, ja. dat kan. Had ik zo gekund. Maar ik, vond het, ik wil je sommigen gewoon niet het origineel onthouden. Want ik denk dat veel mensen bepaalde originele ook gewoon niet eens nog kennen. Nee. Uh, uh, en um, ja, ik vind het ook leuk om mensen daarmee kennis te laten maken. Ja. All dan nou gaan we naar de volgende. Plaat 7. Ja, uh, plaat 9. Uh, nee, nee, 7, zeven. Ja. De plaat 7 uh, is dan wel weer een door mijzelf uitgevoerde uh, versie. Oorspronkelijk van Amanda Marshall. Mm -hmm. uh, Beautiful Goodbye. En uh, deze door mij. Ik kan ik erover zeggen. Dus, uh, ik, oh ja, ja, toen ik dit nummer echt voor het eerste keer hoorde, dacht ik, oh, dit is echt het, het droomnummer om te zingen. Gewoon heel verhalend en opbouwend en pas op het allerlaatste on, echt ontploffen. Ja, die knalt en dan ik, ineens. Ja, en ja, toen ik dat de eerste keer deed op zangles, toen, op het moment dat ik moest helemaal ontploffen, dan merkte ik dat ik het gewoon net niet haalde. Ik dacht, shit, ik kom dit toch. Het was zo te gek om te merken dat ik toen, vijf jaar later, toen ik weer bij een andere zangleraar was, dat het gewoon lukt, Dus dan ik, zit progressie in. Zijn het dan, zijn het dan wat, ik, ik hoor dat zelf ik, ik ben helemaal niet hoor, maar zijn, zijn dit moeilijke liedjes om te, om, te, om te zingen? Nou, het is moeilijk in zoverre, het is echt een verhaal, het is verhalend. En er zijn genoeg mensen die bijvoorbeeld een technisch perfect zingen, mm -hmm. maar die zingen zo technisch perfect dat je, er geen gevoel meer in zit en dat je eigenlijk, nou, nou, iets heel moois gezongen hebt gehoord, maar welk verhaal ze nou verteld hebben, Nee, dat, dat is er niet meegekomen. Dat is niet dit. En ik denk dat dat wel een van mijn sterke kanten is, durf ik wel te zeggen. Dat ik wel een goed verhaal kan vertellen. En op het laatste gaat hij wel inderdaad qua qua belten gaat hij wel helemaal los. Daar ja, moet maar je dat... dan weer wel het technische ook wel voor onderlegd zijn om dat te kunnen. Ja, dat is misschien ook de reden dat je dat je, je meer op je plek voelt uh, in het theater. Waar ook zo'n ja, verhaal absoluut. vertellen meer op zijn plaats is natuurlijk ja, dan. Uh, absoluut helemaal gelijk in. Ja. Beautiful Goodbye, we gaan luisteren naar jouw versie. my destiny and this place of no return think i'll take another day and slow Beautiful Het origineel is van Eminem Marshall, heet Beautiful Goodbye en nu gedaan door Birgit zelf. We gaan naar de achtste plaat die je hebt uitgekozen. De achtste plaat. Nou, dat is. Uh, ik had eerst nog gedacht, ik laat mijn eigen vers, hoor. maar ik denk toch. Ik vind gewoon het origineel echt zo wonder, wonder, wonderschoon en niet heel veel mensen kennen die. Dat is The Thrill Is Gone van Chad Baker. Okay. Ik denk altijd dat iedereen Chad Baker, maar dat is gewoon niet zo. Ik denk <laughs> qua naam, maar qua muziek misschien wel helemaal ja, niet zo. Precies op die denkers, nadat nou, ze aan dat hij hem inderdaad alleen uh, trompeteert. Yeah. Het natuurlijk ook een fantastische, begenadigde zanger was het. En uh, ja, dit is zo breekbaar. Hij heeft zo'n bijzondere stem. Dat sommige mensen die hem horen denken dat het een vrouw is. Weet je? Mensen bij Nina Simon dat het een man is. Ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik kan hier uh, telkens weer omhuilen. Ja, hoe heet hij The thrill is gone. De vroege ochtend op Radio 1. We gaan naar de volgende plaat, weer. Welke is dat? De volgende plaat. Uh, dat is uh, uh, mijn versie van Wildest the Wind. Hm. Veel mensen kennen die weer van David Bowie, maar oorspronkelijk, of uh, tenminste die nog ouder is, is in ieder geval van Nina Simone. Dat is mijn uh, uitgangspunt voor het nummer geweest. Hm. En uh, maar ik, misschien is het wel een, een standaard die gewoon nog ouder is, want heel vaak heb je dat dat je denkt, nou, nah, die is echt van D en D, en dan zie je in één keer. ...dat iemand in de jaren twintig maar heeft gezongen. Ja, precies. Dan zie je weer ineens Leo, uh, Leo Blokhuis op de, de televisie Ja, die, die vertelt de... je daar weer wat echte herkomst is van de <laughs> ja, precies, ja. Ja, ja. Nee, ik vind, uh, ik vind dit een, ja, een prachtige nummer. Ik heb dit, uh, ik heb dit nog, zelfs nog gezongen een paar jaar geleden op het huwelijk van de zus. Oké, okay, mooi. En, uh, ja, en uh, ja, Wild is the Wind. En dus, zoals het de liefde is, waait ja. alle kanten op. En ik kan het niet sturen. Nina Simon, Wild is the Wind... Love me, love me, She you do Let me fly away with you For my love Shut Alt is de uh, Je hebt er een Nederlandse versie van gemaakt. Ja. Uh, maar je doet ook uh, Engelse liedjes. Wat vind, je, uh, wat vind je leuker? Nou, in mijn voorstelling denk ik dat zitten er zeven van de 22 uh, nummers die we zetten er zeven aan in Nederland. Mm -hmm. Ik merk dat Nederlands me toch wel... had ik nooit gedacht bij geleden dat ik dat zou zeggen. Nee. Maar dat gaat me toch wel heel goed af. Ik merk dat er zit gewoon nul vertaling tussen. Uh, ...tussen wat je zingt en wat je voelt. Ik bedoel, de, in het Engels kan je ook wel zo goed Engels... ...en dan weet je ook echt wel wat je zingt. Maar als je nou een bepaalde zin... Het, is, ja, ...het zit gewoon in je genen en in je bloed... Uh, uh wat je zingt. Snap je? Dus je hoeft ja. niet meer over na te denken, want het gevoel gaat daar vanzelf mee. Omdat dat is gewoon je, de dagelijkse woorden die je gebruikt. En natuurlijk het publiek ook, die, heeft, die hoeft ook het niet. Het publiek te ook, houden. ja. ja. Ik, heb, uh, ik doe ook de uh, nummer De Verzoening uh, van Frank Boeien. En uh, nou, los van het feit dat mensen het uiteindelijk eindelijk verstaan, <laughs> wat er wordt gezongen. <laughs> ook handig, ja. <laughs> Ja, hij is een fantastische zanger, maar hij heeft nog niet de allerbeste ja, verstaanbaarheid. Nee, voor articulatie is het niet een, een, een Nee, nee, nee. nee. nee. Ja. Maar is, merk ik gewoon dat, het, dat dat het nummer is. Dat komt zo bij mensen binnen. Ik zit altijd wel hoor ik knipsjes ja. als ik dat nummer aan het zingen ben. En dat vind ik echt het grootste compliment. Dat ja. mensen het ook kan ontroeren. En dat komt denk ik omdat het gewoon één op één binnenkomt. En je kan het nog verhalender dus verbrengen. Ja. We gaan naar uh, jouw elfde plaat, de voorlaatste plaat die je eigenlijk hebt. Mijn elfde plaat, dat is, uh, dat is Liefde van Later. Oorspronkelijk is dat natuurlijk van, uh, nou ja, eigenlijk van Jacques Brel, de mm -hmm. Vieux Amant. En later weer door Herman van Veen gedaan. En dus uh, de tekst wordt de Liefde van Later. En ik heb daar een, uh, echt een... Ik, toen ik vertelde tegen Tite Stiel tegen mijn regisseur, dat ik het nummer graag wilde doen, zei Ja, dat moet je ook zeker doen. Maar er mag maar miniem piano in voorkomen. Want anders is het gewoon te vaak op zo'n manier gearrangeerd te dus gedaan. Je moet er echt je eigen arrangement van maken. Ja, ja dat is zeker gelukt. Het is een beetje drum and bassy of veel Een oh. beetje. Ja, het is niet drum and bass, maar als je het zo gaat horen. Ja, het, is, het is een beetje ongrijpbaar, spooky, maar het ook weer heel Heel, heel mooi, het is heel eigen geworden en het, de de, de dru er zit een soort drum and bass achtige roffel van de drummer zitten onder waardoor je, je echt als luisteraar je moet concentreren van wow, wat is dit voor iets aparts en hoor ik van iedereen van dat ze bij het eerste refrein denken wow, ik vond het wel Eerst dacht ik, oh, het ging ik moeilijk binnen laten komen, want het is een hele andere versie. Ja. En dat ik bij de derde vrijdag, oh, ik ben helemaal meegegaan, we zijn er al bij. Ja, want het is wel, ik kan me voorstellen dat, dat, dat, dat je even moet, uh, moet knokken daarvoor. Ja, het als het het iets zo duidelijk natuurlijk. in je hoofd zit, ja, ja, ja absoluut hoor. Ik heb ook wel eens dat ik bij een concert van iemand ben, dat wil ik helemaal meezingen. En één keer met ja. iemand lekker lopen ad-lib, hey, ja. dat ik denk, hey, waren dat even lekker voor thuis. Ik gewoon meezingen. Soms heb je inderdaad liedjes dat je denkt, van, nu wil ik gewoon even losgaan. En niet, uh, ik hoef niet jouw hele bijzondere versie te horen. Nee, maar, dit is, is, maar echt... bij deze dus wel, omdat ja. het is natuurlijk niet mijn versie al. Zo is. Nee, precies. Nee, het is niet jouw grote hit natuurlijk. Mijn nee, hit, bedoel ik, ja. Ja, jouw uh, versie van Liefde van Later. Als liefde zo voor jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Om Ik En dat was de uh, voorlaatste plaat van Birgit Schuurman. Je mag er nog eentje uitzoeken. Welke gaat er Nog om? eentje. Dat is uh, Dog Days Are Over van Florence and the Machine. Oh, Hoop, leuk. Hoopvoller en with a bam. Meer kan je er niet uitgaan. Ik word er erg, uh, erg gelukkig van van dit nummer. En uh, ik... daar sluit ik zelf mijn voorstelling ook mee af. Met allemaal trommels en iedereen op het podium. Dat is één groot feestje. Heel leuk. Florence and the Machine en de Dog Days Are Over is jouw laatste plaat. Dank je wel. Ja, dank je wel. En... Ga je nu slapen of ga je de dag verder? Ik ga nog een uurtje door en dan uh, duik ik weer even het bed in. Oké, okay, nou, wel rustig. En geniet ervan. Dank je wel. MUZIEK Days are over hier op Radio 1 in Crack the Playlist van Birgit Schuurman. Goedemorgen allemaal, het is bijna zes uur. Zo meteen het laatste nieuws over het overlijden van Whitney Houston. Als het, uh, dit de eerste keer is dat je het hoort, inderdaad, 48-jarige leeftijd... is zij overleden in een hotel in Beverly Hills, Los Angeles. Zo meteen het laatste nieuws in het NOS-journaal. En we praten er ook over door in 4.7, zo meteen live vanuit L.A.